Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de tweede keer dit jaar heeft er brand gewoed in de Trump Tower in New York. Daarbij is een bewoner om het leven gekomen. Het vuur woedde in zijn appartement op de vijftigste verdieping. De vlammen sloegen uit de gevel. Vier brandweerlieden liepen lichte verwondingen op. De Trump Tower is het kroonjuweel van het vastgoedimperium van de Amerikaanse president. Op Twitter zei Trump dat de brand klein bleef... dankzij het goede ontwerp van het gebouw. Begin dit jaar was er al brand op het dak. Toen had een klimaatinstallatie vlam gevat. In de dom van Münster wordt vanavond een herdenkingsdienst gehouden... voor de slachtoffers van de aanslag met een busje. De ecumenische dienst zal worden geleid door de bischop van Münster. Een verwarde man reed gistermiddag met een busje in op een caféterras... waarbij twee doden vielen. Twintig mensen raakten gewond, onder wie een Nederlandse vrouw. Er zijn geen aanwijzingen dat het gaat om terrorisme. De dader, een 48-jarige Duitser, pleegde in zijn busje zelfmoord. In de binnenstad van Münster is gisteravond al een spontane herdenking met kaarsen gehouden. Vandaag gaat ook de premier van de deelstaat noord westfalen naar Münster. De Braziliaanse oud-president Lula heeft zich overgegeven aan de politie. Eerder wisten zijn aanhangers dat nog te voorkomen, maar tegen middernacht Nederlandse tijd kon hij met hulp van zijn lijfwachten alsnog in een politieauto stappen. De 72-jarige Lula moet een celstraf van 12 jaar uitzitten wegens corruptie. Hij vecht dat nog aan, maar het gerechtshof heeft bepaald dat hij zijn proces niet in vrijheid mag afwachten. De laatste dagen zat Lula in een vakbondsgebouw... waar zich duizenden aanhangers hadden verzameld. Ze willen dat hij in oktober opnieuw tot president wordt gekozen. In opiniepeilingen gaat hij aan kop. Het weer, het is een vrij heldere nacht met minima van 9 tot 11 graden. Daarna opnieuw een mooie lentedag. Het wordt 18 tot 22 graden. Alleen in het westen is er wat meer bewolking. Ook maandag nog zon, het is dan wel iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zowel BNN als Farah zijn niet verantwoordelijk voor dit programma. Druk te maken! We moeten naar uitkomen met z'n allen. Dat is heel iets anders. Ik ben blij dat je het krijgt, man. Met Een hele goede nacht. Je luistert weer naar een gloednieuwe episode van Makers. Wouter Bouwman heeft ons weer vakkundig rond de wereld geleid. Maar die moeten nu als de donder vandoor. Want hij rijdt vandaag mee, jawel, in Parijs-Roubaix. Je zou het niet zeggen, maar goed. Hij stapt nu de teamauto in en weg Die gaat zich voorbereiden op die fantastische wedstrijd. Het is nu dus tijd voor Makers, Het NPO Radio 1-programma. Iedere zaterdagnacht tussen 3 en 5 uur. Waar jij je stem mag laten horen. De komende twee uur mag je namelijk bellen naar 0800-1121... om mee te praten over alles wat hier in de uitzending gebeurt. Je mag vragen stellen, je mag antwoorden geven... je mag een goed verhaal vertellen, je mag een slecht verhaal vertellen... Dan krijg je wel minder lang de tijd, maar goed, mag ook. Je mag ook bellen om iemand advies te geven... je mag bellen om je expertise te delen... je mag bellen als je goed piano kan spelen... je mag bellen als je klachten hebt. Kortom, er zijn genoeg redenen om te bellen. Maar, maar, maar, maar, als je belt... moet het wel gaan over het onderwerp van vannacht. En dat is de middelbare school... Als ik even iets persoonlijks mag hè, zeggen op deze zender. De middelbare school. Prachtige tijd uit mijn leven. Maar geldt het ook voor jou? Ik bedoel... Was het ook een hele mooie tijd met mooie herinneringen? Zes jaar lang, vier jaar lang, vijf jaar lang, acht jaar lang als het even tegen zat? En, en waar moet een middelbare school nou aan voldoen? En, en zijn VMBO-leerlingen nou laag opgeleid? Of moeten we ze praktisch opgeleid gaan noemen? Genoeg stof om over te praten de komende twee uur. Dus bel vooral naar 0800-1121. Of stuur een appje via de gratis te downloaden NPO Radio 1 app. Druk te maken, we zijn begonnen. Dit is Mr. Blue Sky, ELO. The Blue Sky Electric Light Orchestra hierop NPO Radio 1. Raptenmakers met Wouter Bouwman. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. Wat? Wat? Yeah. Zo dan? Ja, dat is gewoon een grapje. Nee, ik heb hier niks mee te maken, <laughs> ik zweer het. Heb ik alleen maar. maar Dit heb ik... je zelf uh, net zitten doen. Mag ik naar huis nu? Nee. Hoezo niet? Omdat ik zo ga. Oh. Ik ben kapot. Ik ja, maar... ben de hele wereld over geweest. Ik ja, moet Parijs-Roubaix nog rijden. En ik ga zo uh, Parijs-Roubaix rijden. Oh, jongen, ik heb helemaal. Wacht even hoor. Dit moet natuurlijk wel even goed gaan. Dit is omdat ik jou een keer uh, uh, heb vervangen toen jij uh, ziek was. Oh. Toen hebben we dit soort dingen laten maken. Maar mooie dingetjes. Kijk. De Met? Met Luxemburg. Kijk ah, ja, goed. Ja, dat is toch even voor mijn. Uh, het was afgelopen week een week waarin nieuws over de middelbare scholen niet ver te zoeken was. Voor veel achtergroepers was het bijvoorbeeld de week waarin zij te horen kregen... of ze waren geselecteerd voor hun favoriete middelbare school. Ja, goed nieuws voor de meeste groep groepachters in Amsterdam. Ze hebben vandaag gehoord dat ze zijn ingelood bij een van hun favoriete middelbare scholen. Yes! Kruip, kruip, kruip! Yes! Plinke opluchting. Sommige middelbare scholen zijn zo populair... dat er in Amsterdam als enige stad door alle kinderen geloopt moet worden. 8000 kinderen zaten daarom in spanning te wachten op de uitslag. Yeah, kom in, yes! Yes! Yes! Yes, yes, yes, yes! St. Yes. Nicolaas! Ik ga er maar even vanuit dat St. Nicolaas een hele leuke school is... In Amsterdam is voor het eerst 99% van de kinderen... trouwens geselecteerd voor de middelbare school uit hun top 5. En meer dan 87% komt op hun favoriete school terecht... Uh, die in hun top 3 staat. Dus dat is hartstikke mooi om daar mee te nemen. In Amsterdam is de loting dus beter gaan dan vorig jaar. Toen zaten 44 leerlingen zelfs zonder middelbare school, gewoon aan het einde van de loting. Die moesten er heel veel naar ergens geplaatst worden. In Utrecht gebeurde steeds vaak dat kinderen naar omliggende gemeenten moeten uitwijken. Omdat alle scholen in Utrecht vol zitten en er geloop moet worden en ouders liever niet het risico nemen dat hun kind niet wordt ingedeeld. En dus gaan ze vanuit Utrecht naar gemeenten zoals Zeist en die ondervinden daar dan last van. Want die zien bussen vol met kinderen uit Utrecht hun kant op komen. En in Groningen zijn dit jaar heel veel kinderen afgewezen voor hun favoriete school. Het Werkman College Stadslyceum kan bijvoorbeeld voor HAVO en VWO maximaal maar 243 leerlingen plaatsen. Maar hebben zich meer dan 70 uh, daarbovenop aangemeld. En dat is, ja, er is gewoon geen plaats voor. Zij moeten allemaal op zoek naar een andere school. En waar ze in Groningen weer niet iedereen kwijt kunnen op een middelbare school. is er in Venjo, Venlo luist minder ruimte. Daar hebben de drie middelbare scholen het lastig. en melden er ook dit jaar minder kinderen zich aan. Dan nou kom ik zelf uit Zeeland. en ik heb daar gewoon een favoriete school ingevuld. en de, ja, daar kon je gewoon heen. Er is heel, heel weinig man zijn er eigenlijk die daar moeilijk over doen. Want er is helemaal geen sprake van loting of van te veel leerlingen. Ik heb eigenlijk ook gewoon mijn keuze gemaakt omdat ik me goed voelde bij de middelbare school die ik koos. Maar wat is nou belangrijk voor jou? Waar moet een middelbare school aan voldoen voor jou of voor jouw kinderen? Is er speciale begeleiding nodig? Moet de sfeer gewoon goed zijn? Heb je het liefst een, een christelijke scholengemeenschap uh, of uh, heb je, je juist bezig met diversiteit op school? En als je een keuze al gemaakt hebt, ben jij inmiddels een beetje tevreden met die keuze die je gemaakt hebt... voor ofwel jezelf of jouw oudste zoon of dochter of, uh... Niet wel. Aanhangsel. Nou goed. Daar ben ik benieuwd naar. Dus bel vooral naar 0800-1121... of stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ben jij een beetje tevreden met de schoolkeuze... en waar heb jij die aan laten afhangen? De middelbare schoolkeuze. 0800-1121 is het telefoonnummer. Dit is Michael Jackson. De afgelopen week hebben veel basisschoolleerlingen uit groep 8 te horen gekregen... of zij naar hun favoriete middelbare school kunnen... of dat ze helaas zijn uitgeloot. Maar waar laat je nou zo'n keuze van afhangen? Wanneer is iets de favoriete school van jouw kind of voor jouw kind? Is dat wanneer er goed onderwijs wordt gegeven? Is dat wanneer er nog nooit nieuwsberichten naar buiten zijn gekomen... over kinderen die drugs dealen op het schoolplein? Of is dat wanneer het een erg diverse school is? Waar laat jij de keuze voor middelbare school aan afhangen? We gaan het erover hebben, maar dan moet je wel eventjes bellen naar 0800-1121 of een appje sturen via de NPO Radio 1 app. Heino, goedenacht. Goedenacht, Luc. Goedenacht. Ik was benieuwd wat voor school jij gedaan hebt. Wat voor school ik gedaan heb? Ik ben, uh, nou, ik kom dus in Zeeland en heb ik in Goes op het Australia Lyceum uh, gezeten. Uh, was dat hoger onderwijs? Uh, hoe, hoe bedoel je? Nee, dat was de middelbare school. Ik heb wel VWO gedaan, als je, als je op die manier bedoelt. Ja. Hoe ben je bij NBO terechtgekomen dan? Hoe ben ik bij MBO terechtgekomen? Ja, MBO. Oh, NPO. de NPO. Oh, uh, ja, ja. Uh, je kunt hier gewoon binnenlopen. hier. Als je een pasje hebt, dan nee, dat is niet waar. Um, maar ik heb je heb... toch een opleiding, heb je een opleiding voor gedaan, denk ik, of niet? Ik uh, ben na mijn, uh, mijn opleiding, uh, uh, mijn, mijn middelbare schooltijd, ben ik uh, in Utrecht gaan wonen om daar journalistiek te gaan studeren. Ja. Uh, maar daar ben ik iets vroeger mee gekapt dan, dan, dan de normale student die wel afstudeert. Uh, want ik, ik, ja, binnen, via een stage traject binnen BNN Vara kon ik daar aan de slag en uh, ben ik uh, producer geworden. Heb ik heel veel stage gelopen, heel veel reportages en allemaal gekke dingen gedaan. Heel, veel, heel hard gewerkt. En dat is nu twee jaar geleden. En uh, ja, ik, uh, ik heb heel veel geleerd daardoor. En ik heb eigenlijk daardoor nooit meer echt verder gestudeerd. Want ik ja, hier eigenlijk gewoon in diepe gegooid werd. En van het een kwam het ander. Dan heb je een mooie kans gekregen denk ik, of niet? Zeker, ja, daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor ook. Zeker. Ik hoor ook al dat jij ook nog wel eens op, of op 3FM draait. Of, uh, draait. Ja. De laatste tijd zit ik dus, ook uh, ja. inderdaad, de maandag op dinsdagnacht op, op 3FM. Dat klopt, ja. Maar, maar het is allemaal moeilijk, weet je. Er was van de week ook weer een stuk op. En dat ging over, over de benamingen van het, van het onderwijs. Ja, over de, de, de, de vmbo scholieren Daar wil ik het later dit programma nog inderdaad, over hebben. Die worden nu vaak laagopgeleidend genoemd. En dat ja. is in de, in, de, in, de, in de ogen van velen onterecht. Uh, ja, dat is toch. ook. Ja. Hé, hey, Heino. Een... Ja, ja. Ik heb, uh, ik heb een goede kameraad van mij. En dat uh, noemen ze vroeger de Lompschool. Noemen ze dat vroeger. Ja. En die jongen die heeft doorgeleerd. En die. Heeft, uh al zijn diploma's gehad tot het aannemen toe op HBO-niveau. Oké. Okay. Noemen ze vroeger de lomschool. Ah. En uh, de wetten met uh, wat jij dus net zei, er werd ook een voorbeeld gegeven met de loodschieten bijvoorbeeld. Het zijn gewoon, uh, ja, het zijn eigenlijk geen laag opgeleide, maar gewoon uh, hardwerkende mensen eh, ja. die ook nog wel uh, zaken hebben, zoals dat zeggen. Zeker, dus, uh, zeker. Nou, dat, dat, dat komt allemaal nog aan, uh, aan bod uh, later, Heino. Blijf lekker luisteren vooral. En uh, ik ben, ik even ben, jij dit nu. Aan mij ik ben ook even benieuwd naar jou, uh, jou, jou, jou, jou. hoe heb jij je schooltijd ervaren? Hoe is het gegaan? Ik, ben, ik, ben, ik heb drie scholen gezeten. Ik heb okay. drie scholen afgetrapt. Dus, uh... oh, je bent... oh jeetje, uh, hoe, uh, hoe, hoe dat zo? Ja nou, ik, weet je, ik, dat had er ook wel mee te maken dat ik lichamelijk wat mankeerde en daardoor opstandig werd. Uh, en ik, heb, ik heb een LGS gedaan en ik heb een, uh, een Leo gedaan, een Lage Economisch administratief Onderwijs. En ik heb ook nog een KMBO gedaan, een kort middelbaar beroepsonderwijs metaal. En ik heb niks eigenlijk afgemaakt, totdat ik 18 werd. Ja? En toen werd ik opgeroepen voor militaire dienst. Uh -huh. En daar wilde ik in blijven. Ik had het goed naar mijn zin. En uh, ja, daar moest ik na negen maanden uit omdat ik lichamelijk ziek was. Dus, oh, wat kut. Ik heb eigenlijk helemaal geen, geen, geen diploma's. Nee, nee. Maar tot, tot de dag van vandaag is het nog mogelijk voor mij om zelf nog leraar te worden. Dus, uh, Oké, okay. okay. dat is op kan... zich een mooie, mooie optie nog. Maar ik zit in een uitkering en ik, ik, ik ben KVB-scheidsrechter. Ik, ik, ik, ik fluit ook keuken van de graadschap en Vitesse oh. hebben gefloten. Is waar? En, uh, en Aardig en Haag zo. Oh, wat, wat te gek. En, ja, we zijn vroeger naar Zeijs geweest en zo. En, en, sportkampen gehad en, zo. en ik sportkampen gaat daar zo. Ik kan alle cursussen nog steeds volgen. Alleen het probleem is in de uitkering. Als je vociaal minimum zit, zoals ik dat het moeilijk is om uh, die studie te volgen. En ik moet ja. daar 60 kilometer voor reizen. Maar tot de dag van vandaag is het nog mogelijk voor mij om docent te worden. En dat is, dat is altijd nog wel mijn streven om dat nog een ja. keer te gaan uh, doen. Dat is een mooie, dat is een mooie, mooie streven, Heino. Hey, en uh, je, hebt, je hebt dus de drie scholen voordat je 18 werd al, uh, al afgehandeld. Um, ja. uh, uh, waar, waardoor maakte jij elke keer je keuze voor, voor, voor, voor, de, voor de school? Waar, waar, waar hing vooral jouw keuze vanaf? Nee, het die, die, die zijn toch altijd de ouders die dat doen, die de keuze ja? maken. Ik weet dat mijn moeder zei, toen het tijd van blijf mooi dicht bij huis zitten, weet je. Het belangrijkste is gewoon dat je, dat je tot je 18e is, het, uh, momenteel, op school blijft zitten. En als je, weet je, alles goed door, doorloopt, dan, uh, dan haal je diploma's ook wel. En dan heb je altijd vooruit schiet, zoals dat zeggen. Maar jij, bij jou thuis werd dus meer gekeken naar of de school om de hoek zat... of dan uh, meer daarnaar dan of het een beetje een goede, goed oh, aangeschreven school was. Doordat door ik, ik als kind ziek ben geworden, ja. uh, was er niet echt een re realistische beeld, want ik wilde op een middelbaar, had met gezet onderwijs, want er zat er op mijn vrienden op, mm -hmm. en ik kwam uiteindelijk op de LTS, want ik had leerachterstand daardoor, dus, ja. uh, okay. en dan, dan toen kwam ik dus op de Leo, en toen wilde ik eigenlijk de MMO doen, is een middenstandsonderwijs was mm -hmm. dat, en uh, daardoor kon ik het middenstandsonderwijs niet doen, dan zit je wat korter bij, bij het middelbaar uh, onderwijs, en... Uh, het VMBO kun je ook niet vergelijken dan momenteel met het MBO van vroeger. Het pakket van het MBO van vroeger, dat mm -hmm. was, stond uit negen vakken. Het VMBO is gewoon een voortraject, zeg maar. In oh, dat was, die heb ik vroeger ook doorstaan. Ja, dus, dat, uh, daar kun je het een beetje mee vergelijken. Ja, ja maar ja. ik had nog wel over willen doen. Ik, als ik niet ziek was geweest, ik wist niet lichamelijk wat markeerde... ...dan had ik al mijn diplomas nog wel willen halen. Dat begrijp ik. Daarom heb, ik ook nog wel eens, daarom heb ik ook nog wel eens streven om, uh, om uh, eventueel nog een keer docent te worden of uh, scheidsrechter. Nou Die ja, laat, laten we hopen Heijn, dat, dat, dat, dat dat lukt. En uh, hou me daar vooral uh, van op de hoogte. Komt goed. Is goed. Hey, nog een hele fijne nacht. Ja, succes met je programma. Dankjewel, dankjewel. Oké, okay, hoi. Hoi, hoi. Je luistert naar een uitzending van, van Druktemakers hier op NPO Radio 1. Elke zaterdagnacht is dat trouwens niet zo, maar dat er nu eens random een uitzending uit de lucht komt vallen. Nee, elke zaterdagnacht tussen 3 en 5 uur kun je bellen naar NPO Radio 1, naar de radio 0800-1121. Is het telefoonnummer 0800-1121. En uh, dan praat je in dit geval in deze week mee over het onderwerp middelbare school. En nu vooral, waar moet een middelbare school voor jou of voor jouw kinderen aan voldoen. Want deze week was dus de week waarin heel veel achtergroepers uh, te horen hebben gekregen of ze naar hun favoriete school mogen. En dat is bijvoorbeeld dus bij mij in Zeeland helemaal niet echt aan de orde, want daar, daar is geen loting. Als je daar naar het Australische wil bijvoorbeeld, dan ga je, dan schrijf je in en de, de kans is bijna 100% dat je er naartoe mag. En als je naar Pontus wil of naar Isaac Beekman of weet ik wat zij nog meer mee hebben, dan mag je daar waarschijnlijk ook heen. Maar misschien dat het bij jou in de regio heel anders is, dus bel vooral 0800-1121. Ton, hele goede nacht. Goedemorgen, met Ton uit Rotterdam. Goedemorgen, Ton uit Rotterdam. Ja. Als je nou ja. een school ja. uh, zou moeten kiezen voor je eigen kleinkinderen inmiddels. Um, ja, Ruud, dat is lang geleden. Ik heb vroeger op de KRS gezeten. De KRS? Ja. Leg, nee, neem even 8, mee naar die tijd. Als je maar acht schooljaar had, je toen. Ja. En die school noemde je de, de, de Kromme Rugschool. De Kromme Rugschool, hoezo? Ja. Nou, daar had je acht school jaren doorlopen en dan kon je nog enkel maar terecht bij baantjes waar je eeuwtbal aan een rust van kreeg. Ah, oh, echt baantjes en, waar je dus, heel hard moest werken. Nou, dan kon je enkel terecht, dus ik ben met mijn veertiende jaar gaan werken. Nou, we haven waar je de straten maken, straten maakt, kolenboeren. Ik je kreeg mijn je kromme rug van een heel van op zijn handen. Dat heb nou, ik meegemaakt. Dat heb jij meegemaakt. En ben jij bewust naar zo'n kromme rugschool gegaan? Of uh, werd je een beetje gedwongen, werd je er heen ge ge ge ge geduwd? Nee, ik was, ik was geen zin in de school. Ik wou geld verdienen. Kijk, en toen dacht je, nou dan gaan we werken ook. Toen werken kon, kon, kon, kon ik met mijn 16e jaar kon een mooie bommen kopen. Oh. En met mijn 18e jaar kon ik een mooie auto kopen. He, omdat ik toen ook haven heb bij zijn, en dan ook geld verdiende. Ja. Maar ja, ik heb, ze wel, ik heb ze wel een kromme rug van overgehouden en het klinkt eelt op mijn handen. Ja, ja. en heb je nou ook dan, dan, dan, dan, dan spijt als je nu naar je handen kijkt of naar je, aan je rug voelt, krom en met eelt? Ja, ja, eh, denk ja, ja. je dan van, kan dat anders moeten doen? Of denk je, nee, die kromme rugschool was nee, prima voor het, mij. Nee. Nee, ik heb het altijd naar mijn zin gehad en gelachen. Ik schouderboer in de haven, altijd leuk en gelachen en hard werken, maar ik had het altijd naar mijn zin. Ja, ja. En dat bedoel, maar dat was je nog maar 8 schooljaar. hè. Dan ging je ging met je eerst naar de Ja. toen je daar op tien was en dan met je zes, dan ging je naar de, naar de andere school, tot je 14e. Ja. En dan mocht je werken, toen je 14e jaar was ook zoveel maanden, dan mocht je gaan werken. Oké, jullie begonnen al ben op redelijk ben... vroege vroeg, vroeg, jonge leeftijd met, uh, met werken. En je werd gewoon de maatschappij ingeslingerd en uh, daar ga je dan? Mijn eerste baas was 20 uh, euro per week. Zo? Oh. Nou, en toen to to werd het namelijk, er gezegd: en elke keer een baas had en er kon vijf uur meer verdienen, ging ik thuis oh, ja, Nou ja, een 5, beetje 5, een, 5 commercieel 5 ingesteld, 5 ingesteld 5 was je wel. Als je ergens anders meer kon verdienen, ging je daar. Ja, precies. Even, met, veel, een, met een muskout op mijn nek was ik 16, zei dus ik ben nog 16, 17 jaar in 1963, was een zoon boer Nou, dat was een leukste tijd, was ja Dat was voordat ah, nee, nee. en, en, en, en, en, we je heel je cv al gaan afhandelen en het ineens kwart voor vijf is. Um, ik, ik weet dat, jij, dat, je, dat, je, dat je nu kleinkinderen hebt. Um, en, en als jij nou voor hen, als jij nou degene was die voor, die voor je voor echt je kleinkinderen een school zou moeten kiezen, nu, een middelbare school, waar zou je dat nou echt aan nou, af laten hangen dan? Nou, ik heb, heb al kleinkinderen, maar die zijn allemaal 20 jaar. Oh, die zijn een beetje ouder. En die zijn allemaal goed, hij is voor dokter. Dus je zit nog een jaar tot 10, 15 op, en daar ja. heb ik mijn zoon van gestudeerd voor. En hij zit nog een jaar of 10, 15 op zo ja. tot zijn 30, 35, ste jaar. Ja. Ja. Oh, maar die ja, ja. allemaal, allemaal Ja. Ja. Je zit allemaal een beetje op 9, 20 jaar. en 20 jaar, maar je oh, zit er Dat is een hele, hele stomme vraag eigenlijk voor mij. Nou ja, ik ben, ik, ja, je weet dat ik ziek ben, hè, dat geweest ben. Ja, je bent ziek geweest, dat weet ik ook, ja. Eh, ik heb, ik heb ja, dat, he, dan. Dat, dat maar weet, ik, dat weet ik, maar wat heeft dat met, wat dat met te maken? Ja, ik hebben, een beetje goed verstaan, bedoel ik. Oh ja, ja, ja, je bent verstaanbaar, ja, dat wel, dat wel. Oh, ik heb, ik heb, ik heb maar ik ben een beetje moeilijk van dit Ik versta, ik, versta, versta je inmiddels prima. Dat was, dat was maandag geleden ja. veel erg. Toen was je echt niet te verstaan, toen dageloos luisteren. Naja, luisteren als je weer op de radio komt, maar dat hebben. Met je programma, als je met je hebt morgenavond gaan, ook weer een programma. Nee, nee, ik heb niet dat ik weet. Mijn agenda is uh, leeg, nog vanmorgen. Ik zag ik op, op zondagavond, zo. Nee. Zondag nee, nog? Nee, nee, nee, nee. Nee, ik heb de, oh, maandag, dat de dat maandagnacht op, uh, op 3 uur heb ik. Oh ja, oh ja maandag. 3 uur heb ik nou wij... je. Ik zou zelfs op een ander programma worden, eigenlijk. Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat allemaal niet, dat allemaal niet. Ton? Hoe, gaat, hoe gaat het nou met zo'n programma? Gaat dat oh, gewoon weer elke week, of niet? Klaar gedaan. Maar... Nog één keer, wat zei je? Gaat zo'n programma, is dat weer elke week voor jou nou, Druktemakers. Ja, Ton, net zoals de afgelopen anderhalf jaar gewoon. Dus Ik ben er nog steeds. Ja, maar gaat dat nou gewoon weer elke, elke week? Of is dat maar één maand nou? Nee, Druckermakers is elke... Ton. is elke week, Druktemakers. Dat, dat is gewoon elke week op de radio. Oh, ja, ik ben er wel met, met, de, met de top 10. O, oh, topradio! Ja, dat oh, is niet meer top. Oh nee, dat is, dat is gestopt. Dat topradio nee, nee, is gestopt. Nee, klaar? Nee, nee, nee, dat bedoel ik. Nee, ik ben even in de mario. Ja, jou, nee, nee, Dat Ik heb je teruggemaakt nee. gezien. En die top 10, dat deed jij toch ook? Ja, ja dat is leuk voor de, voor de, voor de man die... Of voor de, de, de, de vrouw ook dan ook. Die mijn biografie dat aan het is. Jammer, is. is ja, maar dat is jammer. Dat is jammer, dat dat weg is uit de 10. Ja nee, dat is heel jammer dat de topradio weg is, maar er zit nu ook een heel ander leuk programma. Uh, maar dat is, weer, dat is misschien leuk om een keer te behandelen in een uitzending die volledig over mij gaat. Dat we het dan even gaan hebben over alle radioprogramma's die ik gepresenteerd heb. Ja, ja omdat jij dat een leuk programma hebt, inderdaad de mensen een beetje, een beetje lekker in de discussie. Ik bel ook altijd naar je brem toe, nou, dan dus je ik één minuut en dan heb je het alweer gehoord van mij ja ja nee precies precies hey uh, maar ja, uh, met, met dat, met dat programma dat is dat is al sinds de uh, afgelopen jaarwisseling is dat weg uh, ik, ik doe op Radio 1 alleen nog maar uh, de druktemakers elke zaterdagnacht. ja ja, ja, dat weet, ik, ja dat weet ik nou ik was even ik bel zo ver op ja je belt heel vaak ik dan even even, toe even de weg kwijt ben dan naar die dan naar jou dan naar oh, die nee, ja maar dat, ik je... heb uh, ik wil altijd nog een op. dan heb je het nu wel allemaal op een rijtje ik, heb, nou, ik, vind een ik heb, heb het nu zo weer Ik heb nu allemaal weer bereid. dat is mooi. Nou, dan komt Eton, hey, dan uh, hoef ik me geen zorgen te maken dan wens ik je nog veel plezier deze nacht. En, uh, en, het... en nog een hele fijne zondag. Nou, ik ga tot het altijd luisteren. Nou ja. joh, je programma gaat wel luisteren. Dat, dat weet jij wel. Dat weet ik wel. Ik doe het allemaal voor jou ook. Hé, hey, blijf zo bedankt. Tot ziens, hoi hoi! Ja, dag, dag. I wish I didn't do But I continue Learning I never meant to do Those things to you Deze band heeft misschien wel de meest gekke naam van de hele muziekindustrie. Hoba Tank en The Reason Audio op NPO Radio 1. Een druktemaker! Maar het nu tijd is om er een druktemaker bij te halen... die zijn mening goed onderbouwd gaat verkondigen... over het loten onder basisschoolkinderen. Ik geef het woord aan Matthias Valk. Hij is het niet helemaal eens met het feit dat er gelood moet worden... Ik zeg het maar gelijk, ik hou niet van bingo, ik hou ook niet van flappenkrassen en ik hou al helemaal niet van de postcode loterij. Hun schreeuwerige aanwezigheid heeft maar één doel, de wereld verdelen in winnaars en verliezers. Op basis van een nummertje, op basis van een postcode, op basis van toeval. Je zou kunnen zeggen, zo werkt het leven toch ook. Je wordt geboren met een razendsnel brein of met twee linkerhanden. Je stond vooraan in de rij toen de knappe genen werden geïnjecteerd. Of je stond juist achteraan in de rij toen de rijke ouders werden uitgedeeld. Maar we proberen als maatschappij zaken naar onze menselijke hand te zetten. We willen alsmaar langer leven. Dat leven moet een bepaalde standaard hebben. En we streven naar een gelijke verdeling of toch in ieder geval gelijke kansen. Maar waarom gebruiken we dan een lotingsysteem voor het plaatsen van scholieren? Dat lijkt in eerste instantie een eerlijke verdeling, want ja, ieder kind mag meedoen aan de loting. Maar een loting is per definitie niet eerlijk, want het is door een computer willekeurig verdeeld. Om geen enkele andere reden dan dat je een nummertje kreeg, moet je nu lopend naar school of een half uur fietsen. Daar is niks eerlijks aan. Het is gewoon zo. Net zoals het weer. Er valt regen of de zon schijnt. De computer heeft bepaald. Dat deze manier van loten wordt gezien als eerlijk is een probleem. Het geeft organisaties de kans om dingen te zeggen als... Nee, uh, je bent niet geplaatst, want je had te weinig voorkeursscholen ingevuld. Of de ene school is nou eenmaal beter dan de andere, maar ja, anders hoefden we ook niet te loten. Of als je twaalf voorkeursscholen invult, dan garanderen wij dat je ergens geplaatst wordt. Nou, dat lotingssysteem haalt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs weg bij de bestuurders en legt ze dus zelfs gedeeltelijk bij het leerplichtige individu. Dat er slechte scholen zijn, wordt door het lotingssysteem genormaliseerd tot een soort pech, waar niemand iets aan kan doen. Er is tenslotte eerlijk geloot. En dat je niet naar de dichtstbijzijnde school kan... wordt door het lotingsysteem gerechtvaardigd. Had je maar hoger moeten eindigen in het algoritme van de computer. Er was zelfs een notaris bij. Het Nederlandse onderwijs anno 2018 gebruikt dus een kansspelletje... om bestaande problemen uit te smeren over de schoolgaande jeugd. En daarmee leren jongeren gelijk een les voor het leven. Bij kansspelen verliest uiteindelijk iedereen van het huis.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 The Mackenzie Writing the words of a sermon That no one will hear No one comes near Look at him working donning his socks in the night When there's nobody there What does he care? All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? Be, died in the church and was buried along with her name Nobody came, Father Mackenzie Wiping the dirt from his hands as he walks from the grave No one was saved All the lonely people Where do they all come from? All the lonely people Where do they all belong? Een heel simpel, maar heel mooi liedje van de Beatles, Eleanor Rigby. Op NPO Radio 1. En daarvoor horen we de column van druktemaker Matthias Valk. Hij sprak zich erg uit tegen het loten van basisschoolkinderen... om ze op die manier te verdelen over verschillende middelbare scholen. En nu wil ik even testen of Matthias hier alleen in staat... of dat ook jij zo over het loten onder kinderen denkt. Bel me er vooral even over. Dat kan naar nummer 0800-1121. Of deel jouw mening door een appje te sturen via de MPO Radio 1-app. Lotingen. Onder achtste, achtste groepers, die zijn helemaal nergens voor nodig. Dus het loten van kinderen die in hun laatste jaar van de baas zitten. om te bepalen op welke middelbare school ze komen. ja, dat loten, dat is nergens voor nodig. 0800 112. En als dus je het er mee eens bent of oneens, of dus een appie via de NPO Radio 1 app. up One, two, get to the middle and throw it back to me. Nobody do it like you do that for me. She don't blow half on the top, top treats Let's talk this cane, shout out South Beach. Do some loose, what's up, I broke the leash. Yeah, yeah, yeah, you got all. I got a pay phone and a play phone. I gotta get it, baby. I can never stay long. I'm A1. Hit him with the A1 sauce. This day one, not the A1 sauce. It's a vibe. It's a vibe. in the champagne flute. Hit the lights. Feeling like a damn good time. Nieuwe muziek op Radio 1. Nieuwste van Flowrider: sweet sensation. Ik hoor hem net bij Wouter Bouwman in de uitzending. Nou, die ga ik ga ook maar eens even draaien. Vind ik een leuk liedje. Een loting onder kinderen houden. Om op die manier te bepalen op welke middelbare school ze terechtkomen. Is oneerlijk. Dat was wat onder andere Matthias Valk liet weten in zijn Druktemakers van deze week. Denk jij daar net zo over? Of zit je op een heel andere lijn? Heb jij zo'n loting van jezelf of van je eigen kinderen heel anders ervaren? Ik wil het weten, dus bel nu naar 0800-1121. Of stuur een appje via de NPO Radio 1 app. Goeienacht, Fred. Ja, nacht, uh, Luc, en daar in de studio en de luisteraars. Hallo. Hey, luister eens. Het moet niet Gunka gaan worden hier in dit land, want anders raken we achterop op technologisch gebied. Kijk eens even. Ik aan. heb zelf technisch onderwijs gehad, MBO, en, ja. en ik heb LTS gehad en tuinbouwschool. Wat ik geleerd heb destijds, heb ik nu profijt van. Laat alsjeblieft die kinderen uh, met, met, met dat lood op, Het lijkt verdorie wel een lood terrein, joh. Ze zijn niet goed bij de hoofd en ik vind gewoon die leraren die uitgetreden zijn, die moeten ze nou noodgedwongen weer terughalen omdat de hoop van de pabo niet aan de slag kunnen. Ik vind het, ik vind het wel een rare toestand worden in dit landje. Je verkondigt heel veel en meningen tegelijkertijd. Heet, je vindt dus het, het loten vind je onder andere dus maar uh, waanzin. Man, dat, dat is toch... Nou ja, ik heb, er geen, ik heb er geen goed woord voor over. Wat zijn ze belazend, joh. Ja, maar, maar, je... maar, maar, maar, maar, maar vet. Wat nou als, als, als, als niet iedereen op één school terecht zou kunnen? Weet je wel, er is gewoon geen ruimte. Dan is, is, is dan Loten een eerlijke oplossing? Of een nou, goede oplossing? Of zie jij eerder nee, een andere nee, oplossing nee. voor ogen? Nee, dan moeten ze er een paar scholen bij bouwen. En uh, kijk, uh, je weet zelf wel, ja, ik ben een stuk ouder als jou. Maar vroeger zaten er 50 kinderen in de klas. Nou, uh, ga maar, maar eens. Uh, hey, de beste leerlingen zaten vooraan. En uh, ik bedoel, net zoals die bijzondere scholen, ja, bijzonder onderwijs, die worden individueel begeleid. Ik heb zelf op de Montessori-school, kleuterschool gezeten. Mm -hmm. Van Maria Montessori, een uh, Italiaanse pedagoge die dat heel goed heeft bekeken. En die zei: het kind moet individueel begeleid worden. Want tegenwoordig zijn het uh, leerfabrieken: leerfabrieken. Niemand weet wat het uh, wat, wat is. Ja, maar ik vind LTS, een lage tennisschool, moet gewoon weer terugkomen. De andere school, zoals we dat zeggen. Daar liggen ze het vak onder de knieën. Want ik ben eigenlijk meer een praktijkmens als een... Uh, ja, ja, ik heb wel uh, theoretisch... Maar ik bedoel, wat ik, nu wat ik toen geleerd heb, heb ik nu profijt van. Ik heb me praktisch op alle gebieden begeven. Ik had ingenieur willen worden. Ja, goed, uh, dan speel ik maar voor ingenieur. Maar ik, op alle gebieden. En ik vind het belangrijk dat die kinderen... Goed onderwijs krijgen, Daar hebben ze later profijt van. Ja, Maar dat goeie op, zo. Punt. Inderdaad. Je maakt jezelf even lekker druk. Vet. Dat vind ik fijn om te horen. Daar is het programma voor bedoeld. Daar heb jij onder andere gebeld naar nul Ja, precies, precies erom. Dat zeg ik ook. Dat zeg ik ook. en dat dat loten nog even om daar terug te komen. Dat wil ik wel graag, namelijk. Dat is niet de juiste oplossing. Je zegt: bouw gewoon meer scholen. Dat is jouw antwoord erop, ja? Ja, Dat dat is niet de manier. Als Alsof het om een loterij. Zijn ze gek geworden? Leren... <laughs> Hoe dan, Hoe dan nee. Fred? Hoe moeten ze het dan doen? Nou, de, de, de, ja, de, meer scholen bij. Meer uh, scholen. En ze moeten. Uh, eindelijk een keer. En ik vind gewoon. Kinderen in Amerika hebben die schoolbussen. Dan wordt dus het openbaar vervoer wat ontlast, of de openbaar vervoer oh, ja. gaat speciale schoolbussen. Nee, zijn er ik zou best wel zo'n schoolbus willen hebben hoor. Natuurlijk, ja, oh, dat vind we nog wel mooi, dat is niet dat dan niet per se Dan een... uh, ja. maak ik er een camper van. Oh ja, Ja, maar is ja, dus nee, dus, dus dus dus het leuker om de kinderen naar school te brengen dan dat jij er weer een hele kind, bus opijst? Ja, nee, je hebt een vervelende klier bij de jeugd en ja, ik, ben <laughs> allemaal, uh, ik bedoel maar... En uh, dan, dan hou je ze een beetje in het in gelid, zeg maar. Ja. He, dan gaat er altijd één of twee mee en die houden die kinderen in bedwang. Want je weet, kinderen zijn altijd speels en al die dingen. En dan in een gewoon openbaar vervoerbus, eh, ja, dan moet die chauffeur, hey, eh, kalm daar achterin. En, oh, nou ja, en dan kan je een grote bek Ja, mee, maar dan. het is op zich, Fred, het is op zich wel een goede wat je nu zegt, dat of ze moeten laat meer scholen uit de grond stampen, of ze gaan gewoon het, het, een beetje schoolbussen regelen, want dan hoeven die kinderen niet per se naar de nou, dichtstbijzijnde school. Maar dan kunnen ja. ze wel gewoon op tijd er zijn, hoeven niet ver te reizen. Ja, Oké, okay, ze ja. fietsen wel minder, nou, was wel nou weer nieuws deze week, maar op zich, hè? Ja, nou, nou woon ik in een dorp, hè. Ja, dat ja, mag je best weten. Natuurlijk. Nou, die kinderen, als ze naar de lagere school komen, ze moeten of naar Harderwijk, of naar Dront, of naar Zwolle. Ja. Er zijn je ook uren onderwerpen met de slaapkopjes en zo. Ik bedoel, ik vind dat geen goed systeem. He, en kijk, ik vind gewoon, school moet dicht bij huis zijn. Een school moet dicht bij huis zijn. En dat, nou, dat, dat zou dus meer uit de grond gestampt moeten worden. Ja. Fred, dankjewel. En... Hé, oh, ja, ja, hey, Luc, uh, ja. fijn weekend verder en toi uh, toi met uitzendingen. Dat komt wel goed, Fredje. Dankjewel. Oké. Okay. Hoi, hoi, hoi, hoi. Hoi hoi, Doei, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi. Zo, dat was Fred. Lang niet gesproken. vet belde naar 0800-1121... om even zijn, zijn woordje te doen, om even zichzelf een beetje druk te maken... en dus met een kleine oplossing te komen voor dat lotingsprobleem... wat eerder aangekaart werd door onder andere druktemaker Matthias Valk en zijn kolom. Voel je nou ook geroepen om even te bellen, om even je van jezelf te laten horen? Ik nodig je van harte uit. 0800-1121 is het NPO Radio 1 nachtnummer. Dit is Amy Winehouse. the darkness we once knew and this deep regret I had to get accustomed to. Once it felt so right, anticipation that is high, lifting weight in hotel rooms. 'Cause I'm my So... Origineel van het prachtige nummer Tears Dry on Their Own, Amy Winehouse. Ructemakers, met Luxe Raneel. En ik was al een beetje ongerust. Ik was al een ja, beetje... Net, een, oh, oh zo, Hallo Gerda, even, even rustig. Niet er meteen doorheen. Ik moet even nog het aankondigen dat je er in de uitzending komt. Wacht even. Ik was al een beetje ongerust. Ik werd al een beetje nerveus. Ik begon al een beetje te zweten over mijn ruggetje. Zal Gerda luisteren? Zou ze erbij zijn? Belt ze nog wel? Ik doe al zoveel oproepjes. Belt Gerda wel? En toen ineens, daarnet, ja. ging de telefoon. Want er werd gebeld naar 0800-1121. Dat mag trouwens iedereen doen, hè? Niet alleen als je Gerda heet. Maar 0800-1121. En gelukkig. Dames en heren, daar is ze weer. Gerda. Gerda, goeienacht. Goeienacht, Luc. Ja, ik schrik net wakker. Je, je schrok wakker? Hoezo? <laughs> Nou, ik, ik ben uh, dag-en-nacht-nacht die nacht Radio 1. Ja. Ja, dus, en dan komt er een avond en ik denk, oh nee, uh, oh, nog een klein kwartiertje, luke. Oei, ja, maar, maar, maar je lag echt ja. lekker, lekker te slapen. Ja, ik was in coma, maar ja, weet je, dan moet je ineens naar de wc stukje appeltaart eten, Zeo. Naar de wc een stukje appeltaart eten zeo. dat is een heel gekke, gekke combinatie dit, Gerda. Ja. Oh ja, nou goed. En aan, nu ben je na. lekker aan het luisteren naar, naar NPO Radio 1. Ja. Heb je het onderwerp van deze nacht wel, wel meegekregen, of ook nog niet? Nee, ik, ik hoorde net van jouw uh, producer. Ja. Uh, Loting, in de Bare School. Ja, precies. Dit is namelijk zo hè, Gerda. De afgelopen week uh, was het dan zover. Voor alle acht groepers in heel Nederland. Die kregen te horen of. Uh, of ze naar hun favoriete middelbare school mogen of niet. Want dan moet je het natuurlijk een beetje vroegtijdig aangeven. Als je dan uh, je, je, je, je, je laatste rapportje ook binnen hebt op de basisschool... dan ga je naar de middelbare school en dan moet je dus daar ja. ergens inschrijven. En er zijn heel veel mensen, heel veel kinderen, bijvoorbeeld in, in de grote steden... die niet altijd naar hun favoriete school kunnen... omdat daar gewoon te veel mensen heen, heen willen. Um, en nu ja. wordt het dus geloot. En dat loten is echt puur gewoon van... oké, okay, jij wel, jij niet, jij wel, jij niet, jij wel, jij niet. En ik dacht, is het nou eerlijk als het, dat het op die manier gaat? Of moet, is het beter als het op een andere manier gaat? Nou, in ieder geval geen loting, eh, Luc. Nee, geen loting? Nee. Hoe wat dan? Ander, wat, wat, wat anders... Eh, eh, te zien. Nou, eh, ja, er staan genoeg lege kantoorgebouwen, toch? Ja, ja, jij, je, je, ik kan net Fred aan de lijn bijvoorbeeld. Die zei ook, ja, bouw dan gewoon meer scholen. Ja, ja die, die, die, die had ik nog mee, Fred. Hoor, oh, dat door. je en nog en wel mee ja ja bij huis. Uh, ja. Scholen moesten dicht op huis, hoor ik En dat is ah, ook ja. een beetje wat, wat, wat jij uh, voor idee hebt. Gewoon uh, de lege kantoren ombouwen tot scholen. Zodat er gewoon genoeg scholen, voor iedereen je, is. In, ja, dan heb je genoeg. Uh, in plaats van loting. Want ja. Ik bedoel. Uh, je hele leven is al een loterij. Ja, maar aan de, aan de andere kant kun je ook denken: joh, ja god. Dan ga je naar een andere school. Is het nou zo'n drama? En dat loten, het is ook. Is, vind, vind, jij, vind jij loten eerlijk of niet eigenlijk? Nee, natuurlijk niet. Nee, hoezo niet? Nee, nee lijkt me niet, nee, lijkt me niet uh, eerlijk. Oké, okay, maar, maar hoezo, hoezo dan niet? Want het is toch gewoon je, de, de kans of wel of niet? Ik bedoel, het is toch voor iedereen dan even, even, even eerlijk? Nee, dat is natuurlijk, nee eerlijk oh. is, uh, eerlijkheid is dan dat iedereen... Je hebt recht op onderwijs en dan moet je gewoon daar uh, naartoe kunnen. Ah, eerlijk is als iedereen gewoon lijkt, als het, naar de school kan waar hij of zij graag heen wil. Ja, en, want kijk, is het op, op, op, op universitair niveau onderwijs, dan, dan is het wat anders, want we hebben niet veel. noem maar wat, ja. Standard, Nou, dan moeten we even, even stop zetten, weet je wel. Ah, oh, ja, dus, dus de, de loting voor de, voor, de, voor de hogere opleidingen, of in ieder geval de, de verdere ja. opleidingen, dus na je ja. middelbare ja, school, nou, gebeurt het die, die, daar zou wel nog geloosd kunnen worden, maar voor de middelbare school zou je denken, nou weet je wat, iedereen gewoon naar de school waar hij of zij heen wil ja um, um, um, is, uh, ja kijk ik, ik ben weer zo onze kinderen die gaan nog wel naar school hoor, maar de niet hollandse kinderen ja die zijn gewoon uh, crimineel uh, activiteiten nou, aan het doen nou, nou, nou, nou, nou, dat vind ik ook wel een beetje <tankt> een beetje kort door de bocht hoor Gerda dat ben ik niet van je gewend ja en ik vraag het niet eens ga ik kort door de bocht <tankt> <Yes>. <tankt> <tankt> dit kan toch ook niet nee maar nee maar, nee nee nee dit kan nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee ik heb vorig weekend gejankt, want je had een uitzending Ja, ik had een uitzending vorig weekend, ja. Maar ik had ruzie met mijn relatie. ik heb een batterij meegenomen van mijn mobiel. Wat is Hij heeft je batterij genomen van je mobiel? Meegenomen, ja. Dus ik kon niet bellen. Ik kon niet meedoen ja. Je kon niet meedoen aan de SFT. Oh, wat zonde. Nee, ik heb... En ik was van... Van de eerst, eerste minuut tot eind heb ik alleen maar zitten. Oh reis. nee toch. Maar vond je het wel leuk om hem om te in luisteren? Serieus. Wat? Ja. Ik kon, ja. Oh, wat vind je dat? Ik had zijn mobiel uit, uit zijn handen geslagen. Ja, maar hoezo, hoe hadden jullie er ruzie over dan? Nou ja, ik, ik, ga nu, ik ga nu niet over uitweiden, want hij ligt niet te slapen. Ah, maar, nu, nee Gerda, dat vind ik weer flauw. Je gaat niet zeggen dat je ruzie hebt gehad en dan vervolgens niks zeggen. Maar hoezo had je... Ja, ik heb ruzie ik heb, gehad, ik, heb, ik kreeg ruzie uh, natuurlijk, uh, omdat ik, uh, hij was in gesprek uh, met een andere vrouw en nu sloeg oh. ik die mobiel uit Oh, van, maar, maar, Maar wat voor gesprek was dat dan? Ja. Ja, nee, dat, dat, dat weet ik niet, want het uh, als, als volumeknop stond niet uh, dat ik mee kon luisteren. Nee, maar, maar, maar wat zei hij allemaal terug? Gaf hij kusjes aan de telefoon of was hij een beetje aan het flirten? Of? Ja, ja, ja, ja. Oh? En, nou, dat denk ik niet. Oh, en, en dat is toch ja, jouw ja, jou jongere vriend, toch? Die is wel een stuk jonger dan jij. Ja, bent. ja dat klopt. ja, ja, ja, ja. O, klopt. Uh, ja. Maar, ben, maar ben je nou bang ja. dat hij je dat, dat gaat verlaten, of dat niet? Ja, nee, wel, nou nee, het is niet leuk, nee joh. Ik, nee, ik maar, maar, maar ben je echt wel bang dat, dat het echt met, met, met een andere meisje was, met een andere scharrel? Of, of, of denk je dat het niet heel erg serieus was wat hij allemaal aan het doen was aan de telefoon? Uh, nou, nou, om te beginnen, uh, uh, uh, misschien heb ik die, uh, zo ben ik ook alweer, misschien heb ik hem die wat eruit gegeven van, nou hier, dan heb je dat. Uh, want, uh, hij kon die apparaten bij elkaar vinden, want we stonden voor mijn deur drie hier hoog. En dan sloeg ik zo van de galerij naar beneden. Hé, hey, dit, dit snap ik allemaal niet. Hé, hey, wat, huh? wat bedoel je nou weer Gerda? Nee, ik, ik zeg, misschien heb ik zelf wel, wie weet heb ik zelf wel die batterij aan hem Oh, nee, het gaat weer over de het batterij. Is. Oh, oh. Maar ja. even over, over, over die vrouw waarmee die aan het praten was, dat is, dat is, die is, die is, dat is geen bedreiging voor jou toch, of wel? Nee. Nee, nee hoor, nee, maar ik vind, ik vind het niet te horen. Nee, dat begrijp ik. Dat lijkt me ook heel naar. En ik, ik snap het ook niet zo goed Gerda, want uh, als er iemand leuk is om mee te bellen, ben jij het wel. Dus waarom nu dan met andere vrouwen moet bellen? Ik vind het maar, maar raar. Ik vind het maar gek. Ja, maar goed, ja, ik, ik, nu, nu, ik, ik schrijf nu dus wel een brief. Nou, dat vind ik ook weer niet. Maar, uh, maar ik hoop dat alles goed komt. Hè? En dat je zometeen weer lekker tegen me aan kan kruipen. Misschien nog een beetje kan voelen hier en daar en dat het allemaal goed komt tussen jullie. Oh nee, maar ik Ik uh... <laughs> vind het een verwarrend gesprek. Nee, maar dat was... Ja, maar dat was... Uh... Maar okay. dat, was, dat was vorige week en nu is er weer een week voorbij en dan komt het helemaal goed. Ja, en dan hebben we vandaag marathon we van mij aan Ja, de marathon van Rotterdam. Ja. Ga je kijken of meedoen, wat doe je? Uh, nou, geen van beide, want ik heb geen televisie. Ja, maar je en, kan toch uh, even uit het raam hangen, joehoe. <laughs> ja, ik ben maar 1,53 meter. En nou, dan pak je even een kratje Heineken en dan ga je dan uit het raam hangen. Kom op, Gerard. Niet ja. in problemen denken, denk in de oplossingen. Nee, de, nee, ik ben, nee, inderdaad. Ik, dat is wel zo. Maar ik ben zo grappig. En ik kan, nu, en ik kan niks kijken, want uh, ze zei, uh, het, die, die verfbedrijf is nu al, al de buitenboel aan het. Dus het is oh een stelling. Ja, dan heb je, dan heb je dat, dat weer. Mijn, Gerda, ik vond het een heel leuk, maar erg vaag gesprek. Laten we gewoon voor de keiharde ja. feiten gaan. Het nieuws laten horen nu van 4 uur. En tot volgende week, Gerda. Ja. Dag Luc. Ik ben er zo meteen weer. Na 4 uur.